Goede start. met het NOS Journaal. Bij destructiebedrijf Rendak in Sonenreugel woedt een zeer grote brand. Volgens Omroep Brabant komen de vlammen uit het dak en zijn de rookpluimen tot in de verre omgeving te zien. Mensen wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Bij Rendak worden kadavers, en ander dierlijk afval verwerkt of vernietigd. Het aantal Nederlandse militairen in Mali wordt in de loop van volgend jaar met 150 teruggebracht. Dat is mogelijk doordat andere landen meer troepen gaan leveren voor de VN-missie Minusma. Nu zijn er nog zo'n 450 Nederlandse militairen actief in Mali. Onder meer de Duitse regering wil 650 militairen naar Noord-Mali sturen... en verder komen er extra special forces uit Tsjechië en Denemarken. De VN-missie telt ruim 10.000 militairen. Niet het COA of de provincie Gelderland, maar de gemeente Geldermalsen zelf... wilde graag 1.500 asielzoekers opvangen... Voor een periode van tien jaar. Dat zegt een woordvoerder van de provincie. De provincie heeft wel een dringend beroep op de gemeente gedaan om asielzoekers op te vangen. Maar een aantal is in dat gesprek niet genoemd. Een groot AZC brengt volgens de wethouder in Geldermalsen veel voordelen met zich mee. Minister Schultz heeft het laatste stuk van de A4 tussen Delft en Schiedam officieel geopend. Het stuk weg is zeven kilometer lang en is deels verdiept aangelegd. Op het laatste moment dreigde nog vertraging door grondwaterproblemen in de tunnel. Dat water wordt nu extra weggepompt. Ongeveer een half uur geleden konden de eerste auto's door de nieuwe tunnel. De Nederlandse handpalsters hebben de finale van het WK bereikt. En dat is voor het eerst in de geschiedenis. De vrouwen wonnen in Denemarken met 30-25 van Polen. Dat land werd op het WK van 2013 nog vierde. De finale is zondag. Nederland speelt dan tegen de winnaar van de wedstrijd Noorwegen-Roemenië. Het weer bewolkt, maar droog, vannacht een graad of negen. Morgen wisselend bewolkt, in het westen een spatje regen en het wordt dertien graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. Zie. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM in de avond. And so John Lennon. En dat wel bekende nummer. Happy miss En Wars over. Je luistert naar ZFM. En dan is het eigenlijk. Ja ZFM koos uh, Christmas. Maar ja. We kunnen beter zeggen. Van uh, ZFM gaat naar de ijsbaan. We zitten tenslotte bij de ijsbaan in Zandvoort. Take all stop All stop again To all you young ones Our fondest hopes now rest in you Remember there's nothing you can't do dat was de Kelly Family met uh, yeah, David Song Toen een hele tijd geleden alweer je luistert naar ZFM, Zandvoort en uh, van Zandvoort to the world zou ik zeggen, want er zijn er weer een heleboel mensen die, uh, die meeluisteren en dat is niet alleen in Zandvoort dat uh, geldt ook voor uh, ja, buiten Zandvoort eigenlijk hè, en ook buiten de Nederlandse grenzen zelfs ik zal uh, weinig vertellen, mes, uh, des te meer tijd hebben we voor muziek Kom op schaatsertjes in Zandvoort. I carry in all I want for Christmas. Nou ja, ik weet het wel, want ja, we zitten toch op de ijsbaan in Zandvoort en ik kan je vertellen wat is erger dan winteren nou kan je vertellen sneeuwballen. Toch? Ja. <gif> ja, ik, <laughs> ja, okay. ja, ik hoor, ik hoor ik nog nee, ja. hoor, ik hoor, ik hoor, iemand. Hallo, wie zit daar? Hallo, hallo. Hallo. Hallo. Hé, hey, de ijsballen zijn het ergste. De ijsballen zijn het ergste. ja. Tofals, het is geen sneeuw, het is ijs onderhand, ja, hè? Ja, dat is wel zo. Jonas, jij loopt er al vanaf 12 uur vanmiddag. Uh, ja, ik ben toezichthouder vandaag. Hè? Wat ben jij? Toezichthouder. En wie houdt de toezicht op jou? Uh, ja, niemand. Dat zal ik dan maar doen, hè? Nou, nah, kunnen we proberen. <laughs> maar uh, wat is jouw, wat is jouw uh, impressie? Uh? Mijn uh, impressie? Jouw impressie, jouw, uh, jouw beleving van vandaag. Mijn beleving van vandaag? Nou, het begon natuurlijk vroeg met Zandvoort uh, Lungst. Het begon om... Um, 12 uur. Ja. En toen hadden we een paar kleine technische probleempjes hier en daar. Oké. Okay. Uh, nou, het was niet oké, okay, maar dat is heel snel opgelost. En uh, ja, we hebben er gewoon een leuke uitzending van gemaakt met uh, Ruud Jansen en uh, Toet Krijenstein. Toet. Toet. Den, den Toet. Ten Toet. Doet hij het of doet hij het niet? Uh, hij toeterde niet, maar dat maakt niet zoveel uit. Hij toeterde niet, nee, nee, nee. We zijn, uh, vanuit daar zijn we gelijk doorgaan naar vier uur lang de Euro Breakdown. Ja, daar heb ik iets van meegekregen. Ja. Gozer... We hadden de top 40, uh, die we hadden onze uh, live. Die Maurice houdt ook niet op, hè. die gaat gewoon door die gasten. Die is verslaafd, ja, die is echt ja, verslaafd. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, en dan hadden we natuurlijk Sander, die van uh, Studio 2000. Ja? De, die, uh, de, ja, de, ja? Die zat op de ijsbaan. Oh, hij was dat. De razende reporter noemen we hem altijd. Ja, maar uh, waar zit jij nu? Zit jij nu op de ijsbaan en waar zit je? Ik, uh, ja, ik sta naast je. Oh, was jij dat? Ja, dat ben ik. Kijk. Ik denk, zie je het? Ja, ik denk. Ik denk, wat is dat Hallo. voor? Hallo, Hallo meneer. Ik denk, wat is dat voor een letterloze Maar Dat was jij. Ja, kijk, daar zit toch zo'n dingetje bij, weet je wel. Ja, ik ga zo wel even, even aan de kinderen vragen hoe ze het vonden vandaag. Loopt er maar naartoe. Ja, ik ben niet zo snel, ik ben een beetje geblasseerd. Ja, je bent door je enkel en ik, en ik weet niet of mijn verbinding wegvalt in de tent. We kunnen het proberen, ja? We proberen het. Uh, ik, uh, ik loop gewoon langzamerhand die kant op. Jij ja, hoort mij. Ik hoor jou straks niet meer, maar dat maakt niks uit. Ik uh, probeer wel wat te verzinnen. Ik praat wel wat harder. Ah, dat mag ook, dat mag ook. Dat is altijd heel mooi. Nee, ja, goed. Ik zal in ieder geval even een stukje muziek uh, op de achtergrond zetten. Dan, uh, dan klinkt het tenminste nog heel wat beter dan dat genomen ja, dan loop ik wat sneller. En nog wat? Ja. Kijk, ik sta hier. Ja, ik zie je uh, in de tent staan. Uh, nou mensen genoeg denk ik zo te ik, zien he, Ik heb ze al om me heen staan ongeveer een beetje Nou ja vraag maar eens iets denk ik Wat vinden hun ervan Ja uh, wat vonden jullie van vandaag Wij vonden het superleuk. Duimpjes omhoog voor de schaatsbaan Alleen voor de schaatsbaan Hoor je dat gewoon voor de schaatsbaan Dus niet voor ZFM Meneer Bruist wij zijn niet uitgekozen vandaag Oh Ook niet voor de radio of dat wel uh. Ja dat hoorde ik even niet de verbinding viel weg uh, Ze zei nee Ze zei nee ik hoop dat Vos niet luistert. Nou, dat maakt helemaal niks uit. Uh, ze hebben in ieder geval plezier met het schaatsen. En daar gaat het om, toch? Uh, wat jij, uh, collega? Ik kom een beetje jouw kant op wobbelen. Ik zeg dus... Ik zal even mijn, uh, in mijn in toon zakken, denk ik. Misschien helpt dat. Ja, kijk, zo versta ik je wel weer. Ja, en, en ook accentloos, hè? <laughs> ja. Maar ja, goed. Kijk, het gaat erom dat uh, de ijsbaan uh, enorm in de smaak valt. En er valt het ook ja, bij de kinderen. Niet alleen bij de kinderen, trouwens. Bij iedereen. Ik merk dat gewoon omheen. Mensen worden vrolijk. En... Uh... Ja, maar wat moet ik er meer van zeggen? Ik zie, uh, daar iemand, ja. uh, ik zie er ook iemand uh, glunderen. Ik noem geen namen, want... Uh... Geen namen? Nee. En je kan er eigenlijk al niet zoveel over zeggen. Ingrid uh, van Solingen van uh, Bol bijvoorbeeld, die, die glunderen aan alle kanten. Moet je nou eens kijken hoe ze glunderen. Dat is toch... Hé, zie je het staan? Ik heb hier een, uh, iemand die wat wil zeggen. Nou, dat mag. Ja, een meisje. Ja, maar dat wisten we al. Dat, dat weten we. Ik uh, ga later even wat zeggen. Luister allemaal naar wie ray Muziek! Wat, wat, wat, wat? Hoor je dat, Willem? Wat zegt ze? Uh, we moeten naar nou Be Brave luisteren. Be Brave? Ja. Wie zijn dat? Oh. Een discussie. Uh, Willem, zullen wij nog even een uh, lekker kerstnummer erin starten? Ik, uh, ik ga dat proberen, alleen uh, ja, de, de boel slaat een klein beetje vast hier. Wat heb jij uh, in de kast voor ons? Ik heb niks in de kast, want als ik in de kast zit dan moet ik eruit. Ik zeg maar, mijn uh, systeem hier is, lijkt, lijkt een beetje vast te slaan. Ja, maar dan uh, even kijken. Jij kan ook goed zingen hoor, Nick. Wie ik? Ja, ik niet. Nou ja, probeer toch maar wat. Hij doet het niet. Doet hij het wel, doet hij het niet. Doet hij het wel, doet hij het niet. Kijk, uh, dit hadden we dus ook om 12 uur, een hele kleine storing. En uh, ja, de enige manier om dat op te lossen is. Uh, ja, ik nee, nee, opgelost. Ik, wat... ik gooi er wat bruis in en hij doet het. Kijk, en uh, wat gaan we nou afspelen? It's gonna uh, be wow. a cold, cold Christmas. Van? Van wie is die? Okay. Christmas. Nou, dit is live radio, dus uh, er kan wel iets misgaan. Dat gebeurt nooit, bij zien we. Dit is eigenlijk de eerste keer. Maar ja, alles wendt. Ballen een vent hoor ik net iemand in een oranje pak noemen en roepen. Steps and I can follow you no more. The fire still burns at night. My memories are warm and clear. But everybody knows it's hard to Just another winter's tale If you hear, I wonder if you're listening. I wonder where you are today. Good luck, I wish you well. For all that wishes may be worth. I hope that love and strength are with you for the length of your time Should the world take notice Of one more love that's failed It's a love that can never be We're meant to lock to you and me On a worldwide scale We're just another winter's tale Just another winter's day. David Essex. It was only a winter day. Ik zie van alle kanten op mijn... Alle kanten zie ik op mijn afkomen. Koffie, gebak, melk, suiker... En wat word ik verwend van al? Dat gaat wel hartstikke goed. En we hebben Doe we hebben ook nog in huis. Bye Doe. Turned, me, Dat is een zangeres uh, Jonas. Like summer grass Your lips are red Like a fresh car rose Your hair is soft Like an Irish dream And your voice It's filled with sweet beauty And the last words I heard him say For I shall return for you, my love On Christmas Day And the night will come, but I won't sleep As I watch the stars lead him. I cannot place where he is But still my heart goes saving all my Sunday clothes for the day that I'll be leaving. Father knows my sister knows and my friends they're happy for me and the priest he says you should thank God for the blessing i've Son I shall return for you, my love, on Christmas Day. I shall return for you, my love, on Christmas Day. van Doe. Nou, je zou je kunnen zeggen van God, na 9 uur is het dan gebeurd met de kerstmuziek bij ZFM. Wel, nee. Woensdagavond van 19.00 uur tot 22 uur. Ook nog eens een keer de kerstshow met de kerstmis. Ja, de Christmas soul Zit er eentje naar nou met de gebaren? Ja? Oh, ja, nou ja, goed. Dan doen we dan een microfoon op open Jonas. wil nog even een duiden in de zakje doen. Als ik klaar ben. Dus tussen 7 uur en 10 uur s'avonds de beste kerstmuziek. Dus... Ja, Sol en dan de klassieke Christmas, de reggae Christmas en ja, wat je maar wil. Je kunt verzoekjes uh, insturen via de bekende weg en dan komt de woensdag helemaal in orde. Jonas. Ja, uh, Willem, ik heb nog uh, wat reclame voor uh, morgen, aanstaande Zaterdag. Dan hebben wij, ja, nee, dat, ik weet dat je het niet leuk vindt deze reclame, dat maakt niks uit. Wij hebben morgen de, hoe heet dat uh, geval? De sprookjeswandeling. De, de wat? De sprookjeswandeling. Heb ik daar uh, Ankie ook niet over gehoord. Ja, maar de mensen die naar jou luisteren, dan weten ze het ook gelijk. Morgen om vier uur ja? op het uh, kerkplein begint de sprookjeswandeling. Ja, dat is een sprookje zeker. Ja, dat dacht ik dus ook. Ja. Maar toen besefte ik dat ik daar morgenochtend tien uur moet zijn. Toen dacht ik, nee, het is toch echt. Ja. Ja, dat zei ik dus ook. Dat sprookjes bestaan toch wel. Ja, sprookjes bestaan toch wel. Dus morgen om vier uur op de kerkplein, de Je kan bij de Bruna, kan je alle kaarten nog halen. En uh, we hebben natuurlijk ons uh, grootste feest van de ijsbaan is op zaterdag 2 januari. Dat is de Disco on Ice. Disco? Disco. Moet ik dan alweer? Ja, dan moet je weer je schoentjes aantrekken. Uh, Bruist. Ja, ja, nou eigenlijk, ik... nu de schaartjes. De schaartjes. Maar dan wel met een glitterpak. Glitterpak maakt niet uit wat je hebt. Maar je mag ik... ook zonder pak. Dat heb ik één keer gedaan in mijn gebody suit met min 4 hè? Ja, dat, dat, dat, dan werd het bij jou ook steeds kleiner. Ze noemde mij al Willemien, want je zag er niks meer van. Nee, ja, dat dacht ik al. En uh, niet te vergeten, moedig aanstaande dinsdag 22 december om 8 uur s'avonds het ZFM team bij de Ned of Zandvoortse Kampioenschappen Curling. Oh? Oh, dat doe je ook aan mee, hè? Waarom weet ik dat niet? Nou, uh, moet ik dat ook nog gaan uitleggen? We ja, hebben uh, nee, nou, in ieder geval aanstaande dinsdag 22 december om 8 uur s'avonds Curling. En uh, wat valt er te winnen dan? Uh, een uh, wisseltrofee. Heb je hem vorig jaar gewonnen dan? Nee. Weet je waar dat komt? Meneer Bruijs was niet bij ons. <laughs> Daar ga je al. Ik zet hem maar een stukje muziek op denk ik. Doe maar wat leuks. will ja. be We hebben nog een, een kleine mededeling. Uh, als je die ijsbaan zo leuk vindt en je wil dat je familie in Canada, uh, Amerika... En waar zitten ze nog meer? Waar komen ze nog meer vandaan? Amerika, Italië. S Italië, Zwitserland. Duitsland. Duitsland. En Staphorst. En Staphorst. En Staphorst. Ik weet niet waar ze vandaan komen, maar ze komen ver vandaan. Vind je het leuk om je familie een kaart te sturen? Bij de HEMA zijn voor 1.25 ansichtkaarten van de ijsbaan te koop. Dat is toch wel een leuk idee als cadeautje. Een ijsbaan van een anzichtkaart? Ja, je een kaartje, een Ansichtkaart van de ijsbaan. Van welke ijsbaan? Eh, waar staan wij? Sta, sand, Sandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Algemeen bekend. Algemeen Winterwonderland. Winterwonderland. Oh, hier. Ijsbaan. Dat is ja, hier. Dat, is daar hier. sta je nu. Dat is hier. Eh, het is geen comedy show, hè? Dit. <laughs> maar dan, dan, kan, dan lust ik er nog wel een paar. Maar eh, kaartjes te koop bij de Hema te Zandvoort. Recht tegenover het Raadhuisplein bij de ijsbaan. Voor je familie in kaart sturen, loop even naar binnen. Maar lukt het nog voor de kerst? Eh, als je een postduif hebt, misschien wel. Nou, de duif is al weg. <laughs> Dan wordt het er niet. Ik, eh, eh. ik eh, is goed. Voor kennisgeving aangenomen. En tot wanneer zijn ze te koop? Ze eh, zijn eh, tot eh, eind dit jaar te koop. gewoon. Januari waak je zelfs nog. Eind dit jaar, goed zo. Nou. Ik heb nog een, uh, een, een stolliefhebber in ons midden. Uh, in ons midden, um... in midden ja, in onze... oh ja, in ons driehoekje, onze ja, triangle. onze triangle. Ja. En, uh, die wou iets van James Brown heb ik gehoord, alleen ja James Brown, James Brown en Kerstmis, die ken ik eigenlijk niet. nee, maar kijk, dus dat moet, ze moet nu naar huis toe. nee, nee, nee, nee, daar heb ik op ingespeeld. oké, okay, oké, okay, nee, dat is goed.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 It's new Year. Een Siberian Orkestra, Christmas Kennen Rock, ja ik weet eigenlijk, kan het niet, het is eigenlijk iets te stevig voor kerstmuziek, maar ja, het was een verzoekje, van, uh, van, van wie zullen we zeggen? Ingrid, Ingrid vroeg erom hè, die zeggen nou, uh, ik zal jou eens even een microfoontje geven vriend. Nummer 6, ja kijk, nee, ik vind het wel een goed idee ja. ja ik heb ja, tenminste iemand de schuld vandaag. Ik heb er iemand de schuld en ik kan gewoon straffeloos, kan ik gewoon... Uh... Dan krijg ik ook, ook geen gezeik meer mee en... Uh... Nee. Nee, maar uh, vrolijke vriend, als ik uh, kijk, het is dus, uh, bijna vijf voor uh, negen. Dat betekent ook dat de ijsbaan over eens vijf minuten gaat sluiten. Uh, nee, die gaat dicht. Ja, uh, dicht tot morgenochtend elf uur, op mijn hoofd. Ik zal even, even spieken, ja? Ik ja, spiek ja, maar even. Loop er maar even naartoe. Kom je er met de draad of zeg even, ik heb draadloos vandaag. Ik ben uh, draadjesloos. Je bent draadjesloos, natuurlijk. Oh, we gaan morgen om twaalf uur weer open. Om twaalf uur? Om 12 uur gaat de ijsbaan weer open. Oké. Okay. En zijn er nog activiteiten morgen? Uh, ja, we hebben morgen uh, uh, de kerstmarkt. De kerstmarkt. Ja, ik hoor, ik hoor je. Ja, okay. ja dat ken uh, ik. Dat is een... Sprookjeswandeling. De sprookjeswandeling. En uh, heel veel gezelligheid. En dat allemaal uh, in het dorp van Zandvoort? Ja, absoluut. En uh, nog iets, voor degenen die echt van makreel houden, kom de 27. Even naar de ijsbaan, dan is het. Uh, hoe noemen we dat? Kik, hoe noemen we dat? Makreelroken. Makreelroken, hè? Kamelenroken. Broodje, maar ook te Voor hoeveel? Nou, die prijs gaan we nog even kijken, dat is nog niet bekend. Wordt een mooi prijsje, geloof ik in. En uh, dat is van het uh, ne uh, tenminste Nederlands kampioenschap Makreelroken komen ze. Kijk. Dus ik ga nog een vers uh, makreeltje ook en het is goed voor je. Voor wie? Voor jou. Voor mij. Ik eet het niet. Nee, dat is natuurlijk wel zo. Nou ja goed, heb je verder uh, nog mededeling en uh, nou, uh, van nou, hier hebben de mensen wat aan. Ik zou zeg zeggen, uh, we doen nog een nummertje en dan even een eindpraatje en dan uh, zit het er al weer op. Nou, zal ik eens even kijken wat ik nog heb voor je dan. Vind je nog wat leuks? Kijk, dat is een mooie. Ga eens even kijken. Moet je wel even aanzetten. Kijk, daar gaat hij dan. En dan zit het er alweer bijna op. Nog uh, een kwestie van tijd. Uh, ik heb Jonas uh, bij, uh, bij iemand staan en... Jonas, ik hoor jou niet. Zit hè? Ja, ja daar ja, ben je. Het is al wat schietje beter, hè? Ja, ja, ja. Nee, het is, uh, de dag zit er al weer op van vandaag eigenlijk een beetje. Het is uh, hard gegaan, hè? Ik vind het jammer. En het jammerste vind ik van alles is dat je maar één uurtje mocht draaien. Ah, dat geeft niet. haal ik woensdag wel in. Oké, okay, want woensdag van hoe laat tot hoe laat? Woensdag van 7 uur s'avonds tot 10 uur s'avonds. ZFM Ghost Christmas, Ghost Christmas, altijd met de, de enige echte Willem Bruist. En dan zeg ik altijd Willem Bruist, What else? Precies zoals jij het zegt. Ik uh, ga het er niet aan toevoegen. Maar jij hebt iemand bij je staan. Ik heb uh, hier uh, iemand bij me staan. Dat is uh, Ingrid Bol, de Ingrid, de de de enige Bol, echte. Niet, ja, niet de ene van de ijsbaan, maar uh, van nee. ZFM een beetje, hè? Ja, ook. Ben je het inburgeren. Ja. Hallo Jonas. Hallo, hey, hey. Ja, niet vergeten. Wat vond jij ervan van vanavond? Je kwam een beetje later erbij, maar wat vond je ervan? Ik vind het hartstikke leuk. Moet vaker gebeuren. Iets dichterbij. Ik vind het heel erg leuk. Moet vaker gebeuren. Kijk, dat vind ik nou ook. Helaas kan het niet altijd, want we hebben niet genoeg mensen ervoor, hè? Nou ja, ik zou zeggen, meld je aan. We hebben nog vrijwilligers nodig. Zfm Zandvoort, www.zfmzandvoort.nl. Daar kan je contact opnemen met onze Albert-Jan Vos. En uh, ja, die help je er verder mee. Uh, Willem, hoe moet jij het zelf gaan? het laatste uurtje? Kort. Kort maar krachtig. Oftewel zoals bij ons zeggen van het was knap... Het was knap kort en verder lukkige ben. Early, hij bloot in de broek, kom je zeker eens terecht. Kijk, zoals je zegt. Ja. En uh, hoe vonden de kinderen van de ijsbaan het? We gaan eruit, uh, Jonas. Het is tijd. Nou, uh, bedankt. En... Uh... Iedereen bedankt. Bedankt voor deze leuke uitzending en tot, uh, tot morgen met uh, ZF. Uh, nee. Toepak leeft. Daar begin je mee. Tupac om half uur, goed zo. Ik zeg jullie fijne avond. Jonas bedankt. Ingrid bedankt. Tot ziens. Dank En allemaal fijne dagen en.